Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Moskou wordt de Russische dag van de overwinning gevierd. Op het Rode Plein in de stad is een enorme militaire parade om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Zojuist gaf president Poetin een speech daar waarin het ook ging over de oorlog in Oekraïne. Correspondent Iris de Graaf heeft meegeluisterd en vertelt wat haar is opgevallen. Nou, wat vooral opviel is dat hij dus vandaag niet een uh, algehele mobilisatie aankondigde. Hij had het niet over een volledige oorlog met de NAVO. Dat waren heel erg de speculaties vooraf hè, dat Poetin dat zou gebruiken om bijvoorbeeld het hele land te mobiliseren. Om iedereen in dienst te gaan sturen. Dat is niet gebeurd. Hij zei wel dat het Westen erop uit is om Rusland kapot te maken en dat hij geen andere keus had dan Oekraïne binnenvallen. UNICEF maakt zich zorgen over gevluchte jongeren die hier in Nederland in de noodopvang zitten. De kinderrechtenorganisatie sprak met jongeren in zulke opvangplekken. Die zijn volgens UNICEF vaak overvol, waardoor jongeren soms al maanden in tenten moeten slapen. In totaal zitten er meer dan 2000 kinderen in noodopvanglocaties. UNICEF wil dat zij voorrang krijgen om naar locaties te gaan waar meer ruimte is en waar ze beter begeleid worden. Een grote politieactie in Enschede vanochtend. Agenten vielen daar twaalf panden binnen. Er zijn zes mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met hennepkwekerijen... en het deelnemen aan een criminele organisatie. Ook in Delden, dat is vlakbij Enschede, viel de politie binnen. Of daar iemand is opgepakt, dat weten we niet. En de nieuwste Marvel-film is alweer een groot succes. Je kunt niet alles Strange. Wanda. Wat weet je over het multiverse? This had his hij geloofde dat het dangerous He was. Hij right. was Doctor Strange in the Multiverse of Madness verkocht in, het e in de eerste paar dagen wereldwijd al voor dik 400 miljoen euro aan bioscoopkaartjes. Dat is voor dit jaar een record. Maar er is ook kritiek. De film heeft het label 13 jaar of ouder meegekregen. In Amerika vinden mensen dat veel te laag omdat de film best wel eng en gewelddadig is. Het, weer nog. het wordt weer een flink zonnige dag van midden, vandaag. Vanmiddag zijn er wel wat dunne wolkjes, maar het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Twee files op de A10 richting het knopend de Nieuwe Meer. Er staat bij Amsterdam Buitenveld 4 vier kilometer en op de A27 richting Utrecht... tussen Hilversum en knopend lunetten. Na een ongeluk, 7 kilometer file. De rechterrijstrook is nog altijd dicht.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 Vroeger ze kukkels en een moeilijk lijf Maar nu is het gewoon lekker bij Marianne, Marianne Zo'n meisje dat alleen zat op een feest Marianne, Marianne Ik wilde dat ik adem was geweest Ze zegt hallo, ik wil je iets vertellen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 Zodra ze pukkel zijn en een moeilijk blij. maar nu is het gewoon een lekker wij. Marianne, Marianne. Zo'n meisje dat al zonder op de plek. Marianne, Marianne. Ik wilde dat ik adem was geweest. Marianne. vroeger was het bij mij in de klas. Niemand wilde weten wie ze was Vroeger hadden ze kukkels en een mooie lijf Maar nu is het gewoon Ja, nu is het gewoon al lekker bij Marianen, Marianen Zo'n meisje dat al lezen op een feest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 en zondag is er een concert met de Preacher Man. Maar goed, we beginnen ook trouwens even terug. De techniek vandaag is in handen van Kordraaier. Uiteraard Kordraaier, dankjewel wel De redactie deze week was van Gerry Rutten. En zoals ik al gezegd heb, mijn naam is Irene de Jager. Maar we beginnen met Marjan Rebel. Goedemorgen Marjan, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen allemaal, leuk dat ik hier ben.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 Make the dreams of...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 nou, ik heb een klein kind die is uh, aan het schilderen. Nou, wat geweldig. En die heeft af en toe even oma nodig om... Uh, ja, het huisje, het vogelhuisje. Ja. Ja. ja, nou, helemaal leuk. Hey, en uh, die, die Pride, uh, ja, dat is natuurlijk best al een behoorlijk uh, groot evenement hier in uh, Zandvoort. Dus uh, ja. kunst hoort ja. daar uiteraard uh, hoort er ook bij. Ja. Um,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 Maar Toon van Driel die gaat uh, helemaal... De tekenaar. De grote cartoonist. Ja. Met zijn scherpe grappen. Scherpe grappen van Max Verstappen en Hamilton. En uh, ik verheug me erop. Heerlijk lijkt me dat. Ah, ja. Er is genoeg om grappen over te maken. Ja, zeker. Het is wel een klein beetje een, een soapserie uh, af en toe... Uh.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 Dus we maken daar een laddertje van allerlei leuke dingen. Dat, was, dat is inderdaad de evenementenladder. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, dus mensen, kijk naar de evenementenladder in het Zandvoortse uh, krantje. En kijk online naar, naar, de de, naar de website van het museum. Ja. Heli, dank je wel voor je gesprek. Uh, ik wens je heel veel Hilly, succes. Bedankt voor de aandacht. En veel plezier met je kleindochter. Oké, okay, ga gedaan. Dank je wel. Dan. Mooi weekend. Dag. Dag.